De Verenigde Staten en Groot-Brittannië waarschuwden hun burgers vandaag voor een verhoogde kans op aanslagen in Europa. Het zou onder meer gaan om het openbaar vervoer en toeristische trekpleisters. Bij de Londense metro is een 24-uur staking begonnen. Vorige maand leidde een staking bij de metro tot een verkeerschaos. Daarom worden nu extra bussen en boten ingezet om de problemen te beperken. De bonden verzetten zich tegen plannen om 800 banen te schrappen. De Spaanse autoriteiten zijn verrast over de toename van het aantal bootvluchtelingen. De afgelopen paar dagen zijn meer dan 300 bootvluchtelingen aangehouden in de buurt van Mallorca en Alicante. Sinds de financiële crisis is het aantal Afrikaanse illegalen dat Spanje probeert binnen te komen... gedecimeerd door de grote werkloosheid in Spanje... De Britse oud-premier Winston Churchill staat 45 jaar na zijn dood in de Engelse hitparade. Enkele toespraken van hem over de slag om Engeland zijn op een cd gezet van de Britse luchtmachtkapel. Die plaat is vandaag op nummer 4 binnengekomen. De cd is gemaakt ter herdenking van de gevechten tussen de Britse en de Duitse luchtmacht in 1940. Dan nog het weer. In Zeeland valt de regen. Het koelt vannacht af naar 13 graden. Morgen opnieuw een vrij zachte dag met maxima tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, met nu het laatste uur.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 Of zo'n vrouwenbond. Christenvrouw, Christenvrouwenbond, Christenvrouwenbond, wat nu Passage heet, hebben we de koppen en bij elkaar gestoken. Ja, was dat wat zin. leuk. En toen zijn we een groep op gaan richten. We kregen het jeugdhuis in, mm. bruik, in Bruikleen. Van de, de Van de hervormde dat. kerk is dat? Kerkplein? Ja. ja. Nou, we hadden gauw 30 leden en op het ogenblik hebben we 50 leden. Zo, dat gaat snel. Want wanneer ja. is dat gestart dan? Nou, ik denk zeven uh, jaar geleden dan weer. Oh ja, wat leuk. Ja.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 <lacht> is dat een minimum- en een maximum leeftijd, nee, hoor, of niet? Nee, helemaal niet, maar oh. de meeste jonge vrouwen werken tegenwoordig. Ja, dat is ook zo. Dus ja. Want het is al overdag, meen ik. Uh, ja, ja mijn zus is. Ik zal wel een van de jongste wezen. Die is um, 70. Ja, nou, maar wel heel goed hè, dat jullie dat dan doen. Dus vanaf uh, 70 tot in de 80. Ze hoor, dat ja. kan best. Ik,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 Machtige stem, hoor naar hem in dit heilig Zegens met vrede in leven. Zachtberend is zijn machtige stem,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 Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, ja. hè? Verschillende ja. mensen ja, met dan verschillende dan ik ideeën. Ik, ik weet wel dat ik een kennisje had en ze zei, ik kan helemaal niet met een Bijbel op mijn weg. En toen zei een nou: hoofdzuster, weet je wat jij moet doen? Je moet een kinderbijbel kopen en een voor kinderen. Dus ze zegt, lees die eerst maar. Ja, dat leest lees ze heel, het heel makkelijk. Dat is een, lees een lees goed, het goed gedaan, idee. De ja. Kinderbijbel legt het duidelijk en uit, hè? ik kan het onthouden, he? ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie of vroeger misschien? Toen je ja, we hebben was. iedere 14 dagen, ja, ik ben altijd naar Bijbelstudie ja, gehad. Ja, okay. en we hebben nu iedere 14 dagen, en het is nu afgelopen in het seizoen, met Dominic Nicolai hebben oh, we ook Bijbelstudie. Ja. Ja. Dat is de missionair werker van de protestantse kerk, hè, de Hervormde Kerk? Ja, hier. hij is, uh, komt uit Afrika, hè, die heeft ja. hij altijd studie gegeven. En, ja, er worden ze zeker jongen gepensioneerd. Dat heb ik vorig jaar al tempel gezegd. Ik, um, ik, ik had, niet, had ook eens met Dominique Verwijs gehad.